1 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. Werkloosheid in Duitsland de laagste in 20 jaar. Storm veroorzaakt schade in het noorden van het land. En overvallen in Amsterdam met een kwart afgenomen. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien het land binnen. Daarbij zijn zware tot zeer zware windstoten mogelijk. Verder staat er een stormachtige wind langs de kust. En zo nu en dan bereikt de wind stormkracht. Ongeveer 9 graden is het morgen. Dan wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het iets koeler. We beginnen in Duitsland. Goed nieuws uit uh, het land uh, van de buren. De werkloosheid is gedaald tot 6,6 procent. En zo laag is die in 20 jaar niet geweest. Terwijl de werkloosheid in veel andere Europese landen juist toeneemt. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, hoe komt het dat het in Duitsland nog beter gaat... en in andere, in andere landen juist zo slecht? Er zijn een paar factoren die de Duitse economie de wind in de rug geven. Ten eerste de export, die blijft gewoon goed gaan. De Duitse producten zijn nog steeds overal populair. Je moet denken aan auto's en machines, dat gaat gewoon heel goed. Bovendien gaat het steeds beter met de binnenlandse consumptie. Het vertrouwen van de mensen is terug, dus die kopen weer spullen. En verder wordt er niet zo hard bezuinigd als in veel andere landen. Natuurlijk houdt de overheid in Duitsland ook wel de hand op de portemonnee... maar het is niet zo erg als in veel andere landen in Europa... waar eigenlijk iedereen bang moet zijn of je... Nou, met pensioen bent of dat je nog werkt of dat je een uitkering hebt. Iedereen moet bang zijn voor zijn inkomen. Dat is hier helemaal niet zo erg. Dus ook daardoor is de situatie in Duitsland eigenlijk heel stabiel. Nou, niet, niet zo erg, maar uh, toch ook wel hebben ze last van de crisis. Ja, natuurlijk. Die angst is er ook wel. En economen wijzen er vandaag ook weer op... dat die arbeidsmarktcijfers, die zijn, cijfers zijn nu heel positief... maar die lopen altijd achter de conjunctuur aan. Want pas als het lange tijd slecht gaat met een bedrijf... worden de arbeidsplaatsen geschrapt. Dus deze cijfers zeggen ook meer over het afgelopen half jaar... dan over hoe het nu verder gaat dit jaar. Het kan best zijn dat Duitsland later dit jaar... ook nog de klappen krijgt van die crisis. De verwachting is nu dat na het afgelopen jaar... Het was echt. Een topjaar, een economische groei van ongeveer 3% dat het dit jaar ernstig af zal koelen. Men verwacht nog maar een heel magere groei van een half procent voor het nieuwe jaar. Maar goed, dat is toch groei. Dat kan lang niet iedereen zeggen in Europa, ook Nederland niet. Wouter Meijer in Berlijn, dankjewel. In het noorden van Nederland veroorzaakte harde wind veel problemen. Zo zijn er golfplaten van daken gewaaid en zijn er veel meldingen van omgewaaide bomen. De KNMI heeft voor Friesland en Noord-Holland de code oranje voor extreem weer afgegeven Het stormt er met windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. En dat duurt tot het einde van de middag. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke rijomstandigheden. In Friesland en Groningen levert vanwege de vele regenval de hoge waterstand ook problemen op. Alle pompen en gemalen in de regio zijn ingezet om het water weg te werken. Het aantal overvallen in Amsterdam is vorig jaar met een kwart gedaald. Ook het aantal woninginbraken daalde maakte de nieuwe korpschef van de Amsterdamse politie, Pieter-Jaap Albersberg... vanochtend bekend tijdens zijn toespraak. Maar de economische crisis zou die aantallen ook weer kunnen doen laten stijgen... en daar bereidt de politie zich al op voor. Er zijn verschillende scenario's uitgewerkt over het effect van een crisis op het politiewerk. In de politie, en dat mag u ook van ons verwachten, denken we altijd na in scenario's. Wat betekent dat voor ons? En een economische crisis heeft natuurlijk voor burgers consequenties... maar ook consequenties voor veiligheid. Wat dan? Vermogenscriminaliteit, historisch, stijgt vaak mee. met En Mensen gaan economisch. stelen als ze zelf minder verdienen. Er wordt meer gestolen, er gebeurt meer. Fraude neemt toe, er kan meer spanning zijn in de samenleving. En dat betekent voor ons dat wij nadenken... en hoe bereiden we ons voor op stijging van vermogenscriminaliteit? Hoe kunnen we dat indempen? Hoe bereiden we ons voor... Uh, om de vrede te bewaren in de stad. En een van de mogelijkheden zou kunnen zijn... dat er een versnelde groei gaat in elektronische en digitale criminaliteit. Dat vraagt ook voor ons meer deskundig in huis halen. Maar juist ook in onze wijkteams en gebiedsgebonden teams... daar mensen mee op de hoogte nemen. Maar eerst die scenario's. Wat doet u daar dan vervolgens mee? Bent u mensen aan het opleiden? Of... Ja, want in die scenario's zit ook deskundigheid in huis halen. Mensen opleiden en nadenken over je plannen van aanpak. Als dat toeneemt, wat doen we dan als plan van aanpak? Dat je niet verrast bent, want dat is het, de boodschap die ik wil zeggen. Wij laten ons niet verrassen... Maar als die de crisis ook op het veiligheidsdomein veranderen, willen we daarop geprepareerd zijn. Dus we bereiden voor een plannen van aanpak. Waar nodig is, denken we na: moeten we mensen meer of anders opleiden? En we hebben het er met elkaar over. En dat is het meest belangrijk. Maar is dat een van de scenario's? Als het echt slecht gaat met de economie, dan kunnen er rellen ontstaan. En dat moeten we voorkomen? Nee, als het slecht gaat met de economie, ontstaat er werkloosheid en ontstaat er ook spanning. En wij willen voorkomen dat dat leidt tot andere vraagstukken. Dus het voor mij, rellen is al een hele stap verder. Dat willen we gewoon niet. We zijn aan de voorkant betrokken en proberen in verbinding te staan met de wijk en te wat daar gebeurt. Pieter Jaap Albersberg korpschef van de politie Amsterdam-Amsteland. Matthijs van der Wiel sprak met hem, Sport. Ja, sport doen we zo meteen. Eerst nog even wat andere berichten. Twee Nederlanders die in juni vorig jaar in Pakistan zijn opgepakt, die zijn teruggestuurd naar Nederland. De twee mannen van Marokkaanse afkomst werden aangehouden door de Pakistanse geheime dienst. Ze zouden zich hebben willen aansluiten bij de terreurbeweging Al-Qaeda. Vrijdag is er over de uitzetting onderhandeld met de Pakistanse regering... door de Nederlandse diplomaten. En eerder vandaag zijn de twee op het vliegtuig naar Amsterdam gezet. Pakistan gaat ervan uit dat die twee mannen... bij hun aankomst in Nederland worden aangehouden. Pensioenfonds ABP gaat niet langer beleggen... in de Amerikaanse supermarktketen Walmart... vanwege de arbeidsomstandigheden in dat bedrijf. ABP volgt het VN-verdrag dat bepaalt dat bedrijven moeten voldoen... aan arbeidsnormen, naleving van mensenrechten... corruptiebestrijding en milieuzorg. Voldoen ze daar niet aan, dan wordt daar eerst op gewezen. Verandert er niets, dan kunnen bedrijven worden uitgesloten voor belegging. Pensioenfonds ANBP heeft ook de Chinese oliemaatschappij... PetroChina van de lijst geschrapt... omdat de moedermaatschappij van dat bedrijf in Soudan en Burma... geen afdoende beleid voert om te voorkomen... dat het betrokken raakt bij mensenrechten schendingen. Een man uit Arnhem die een jaar geleden voorbijgangers... op straat neerstak met een mes, heeft tbs gekregen. De man van 32 had keukenmessen en een kleine bijl bij zich... En hij wilde daarmee kinderen bij een kinderdagverblijf doden. Toen bleek dat de deur op slot zat, ging hij op zoek naar andere slachtoffers. Zes mensen liepen steekwonden op bij die actie. Volgens deskundigen had de dader destijds een chronische psychose. De slachtoffers krijgen een schadevergoeding. De financiële topvrouw van KPN, Carla Smit, vertrekt. Ze kan zich volgens KPN niet vinden in de manier waarop het bedrijf wordt aangestuurd in de nieuwe topstructuur.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 Waardoor die sluisdeur los is geraakt, dat is niet duidelijk. Ook is het niet duidelijk hoe lang de stremming nog gaat duren. En drie meisjes uit Schijndel van 11, 13 en 14... zijn vanochtend vroeg met een auto in de sloot gereden. Ze hadden een slaapfeestje en ze besloten rond vijf uur... om met de auto van een van de vaders een stukje te gaan rijden. Op een dijk probeerden ze de auto te keren, maar dat liep niet goed af... en de wagen belandde in de sloot. De drie meisjes bleven ongedeerd. De vader van wie de auto was, heeft geen aangifte gedaan bij de politie... Maar die probeert toch via het bureau HALT een passende straf voor de drie te vinden. Sport. Nu dan wel, de sport. Co-Adriaanse is ontslagen als trainer van FC Twente. Hij wordt opgevolgd door Steve McLaren, die met de club in 2010 landskampioen werd. De resultaten van FC Twente dit seizoen zijn behoorlijk. Maar toch had Adriaanse het al maanden moeilijk in Enschede. De werkwijze van Adriaanse zou slecht bij een deel van de spelersgroep liggen. En ook in de relaties met zijn assistenten en de leiding waren irritaties ontstaan. FC Twente won onder andere onder Adriaanse uh, de Johan Cruijffschaal, Staat in de eredivisie op vijf punten van koploper aanzet en overwintert in de Europa League. Twente wil de onderhandelingen met McLaren zo snel mogelijk afronden. Zodat de 50-jarige Engelsman vrijdag al mee kan naar het trainingskamp van de ploeg op Gran Canaria. De verwachting is dat FC Twente in de loop van de middag met een officiële verklaring komt. De voetballer David Beckham vervolgt zijn loopbaan niet bij Paris Saint-Germain. De Franse topclub wilde de 36-jarige middenvelder uit Engeland graag aan de selectie toevoegen. De nieuwe trainer van Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti, werkte al met Beckham bij AC Milan. Engelse verdette stond tot 31 december onder contract bij het Amerikaanse Los Angeles Galaxy. Nog één keer de hoofdpunten na de verkeersinformatie met Jolanda van der Velden. In de kustprovincies en dan vooral in Noord-Holland en Friesland komen zeer zware windstoten voor... Files op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en de Roosteren 2 kilometer. Heel even was daar een rijstrook dicht voor een spoedreparatie. Op de A15 Rotterdam richting Europoort is bij knopen Vaanplein de verbindingsweg naar de A29 richting Zierikzee dicht. Dus een aanhanger met oplegger geschaard. En de A76 Geleen richting Heerde is helemaal dicht tussen de knooppunten ten Essen en Kunderweg. Heeft te maken met een aanrijding. Vanaf tot aan knopen ten Essen staat 2 kilometer. Negen minuten over één geweest. Nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. In Duitsland is de werkloosheid de laagste in twintig jaar. En het vertrouwen van de consument is terug. De storm die over het land raast veroorzaakt vooral in het noorden de nodige schade. Zo zijn er veel meldingen van omgewaarde bomen. En het aantal overvallen in Amsterdam is vorig jaar met een kwart teruggebracht. Dit is Radio 1. en CRV Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, hoe gaat het nu in de Golf van Mexico? De plek van de grote Olieramp Medio vorig jaar. U hoort deel 2 van het radiodagboek van singer songwriter Marike Jager. Die was als kind erg open en uitbundig, maar op de middelbare school kwam plotseling de onzekerheid om de hoek. Dat was ook het moment dat mijn moeder ook tegen mij zei van hey, je hele articulatie is weg. Weet je wel, die zei: die zei van, Je sprak als kind, sprak je heel duidelijk. En dat verdween eigenlijk op de middelbare school. Nee, Dus is heel duidelijk, heel symbolisch, eigenlijk voor hoe ik naar binnen kroop. Dan de half twee zijn standpunt De stelling dan: het is terecht dat de schoonmakers actie voeren. Schoonmakers en werkgevers liggen weer in de klinch. 2010 werd er ook een akkoord bereikt na een staking van 9 weken maar liefst. De cao onderhandelingen zijn wederom vastgelopen en de schoonmakers komen met nieuwe protestacties. Zij eisen onder meer een loonsverhoging van 5%. De vraag is: is dat te veel gevraagd in deze crisistijd of worden de schoonmakers nog steeds onderbetaald?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 Onlangs sloot de oliemaatschappij BP een schikking met Cameron International Corporation. En dat is de leverancier van de zogeheten Blowout Preventer. Deze klep voor oliepijpleidingen functioneerde niet goed en was een van de oorzaken van de grote olieramp die vorig jaar april ontstond in de Golf van Mexico. Er vielen erbij 11 doden en 17 gewonden. De Amerikaanse president Obama beschreef de ramp zo: Already, this oil spill is the worst environmental disaster die Amerika ever faced.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 Maandenlang stroomde er olie de zee in en op 20 september was het lek dan eindelijk dicht. En lunch vraagt zich af hoe gaat het nu in de golf van Mexico, de plek dus van de olieramp. We gaan erover praten met uh, Wie Het Koops, is lector aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden... en al 30 jaar deskundige op het gebied van olie- en chemicaliënbestrijding op het water. Meneer Koops, Goedemiddag. Goedemiddag. Um, hoe groot was deze ramp nou? Het is echt de allergrootste ramp die we ooit gehad hebben. 86 dagen is er 8000 kubieke meter per dag uitgestroomd. En dat brengt het totaal op 780.000 kubieke meter kubieke meter. En dat is een enorme hoeveelheid. Ja, even vergeleken met die Action Valdies. Hè, want dat, was altijd, uh, dat werd gezien als de grote ramp. En die was maar 45.000 uh, kubieke meter. En de ramp die daaronder komt, die is ook in de Golf van Mexico, heeft die plaatsgevonden. Dat is de x blow Blowout. Ook weer met een boorplatform. En daar is 500.000 hmm. kubieke meter. Dus uh, de twee grootste rampen tot nu toe uh, zijn in de Golf van Mexico. Hebben die plaatsgevonden. Ja, BP, de maatschappij, die kwam flink onder vuur te liggen. Uh, is dat terecht? Of, of is een ramp als deze gewoon het risico van oliewinning eh, op zee in dit geval? Uh, het, het is een risico, alleen het risico wordt elk jaar minder. Je ziet dat de techniek steeds verder vooruit gaat. Uh, maar in wijze kun je zeggen, de schuldvraag ligt eigenlijk... bij degene die uh, auto rijdt en daar uh, benzine ja. of diesel in gebruikt. Want, die is maar, eigenlijk de basis ja. schuldig, want daardoor moet er geboord worden. Want wij willen gewoon bij de pompen gewoon, uh, onze tank kunnen vol tanken. Ja, dat is gewoon heel duidelijk. Eh. Maar aan de andere kant, BP heeft een enorme financiële gevolg hiervan... Dus het, je kunt wel heel duidelijk zeggen, geen enkele olie maatschappij wil dit. Als je de, de kosten waar we nu over praat, dat is enorm. 20 miljard is al beschikbaar gesteld om allerlei kosten te dekken. Ja, dat, dat is beschikbaar gesteld voor die schadevergoedingen. Is dat eigenlijk veel? Dat is enorm veel. Zo'n zo bedrag hebben we nog nooit eerder gehad. Dus eigenlijk, uh, ja, nou dat is één ding van het verhaal. Uh, ze zijn dus een schikking overeengekomen met dat bedrijf dat die kleppen leverde. Dat levert ze uiteindelijk 250 miljoen op. Ja, tegenover 20 miljard is dat een, een peulenschilletje. Ja, en die 20 miljard is nog niet het einde. Want dit is 20 miljard die betaald wordt voor kosten die gemaakt zijn. En we praten ook nog eens keer over een rechtszaak die straks komt... waarbij ze ook nog eens keer een straf, een, een boete kunnen krijgen... die ja. uh, veel fout daarvan kan zijn. Waarom schikken ze dan met zo'n bedrijf bijvoorbeeld? Want uh, ja, die is toch mede de oorzaak ervan? Nou, om, om te voorkomen dat er onderling allerlei gediscussieerd komt... en dat men bij de advocaten bij verschillende partijen een claim legt. En nu hebben ze gezegd, we hebben een schikking. Elke claim wordt door BP afgehandeld. En BP heeft daarvoor 250 miljoen gekregen van Cameron. Hmm. Um, BP met die 20 miljard dollar, dat doen ze natuurlijk ook niet voor niks. Uh, want het kost geld, maar blijkbaar kan het ook. Uh, en, en levert het uh, al, dat hele oliegedoe nog, nog veel meer op. Um, want is het nou zo dat mensen inderdaad BP voorbijrijden als ze gaan tanken? Nee, nauwelijks. Dat is uh, hooguit in, in de beginfase. En je ziet nu ook aan de aandelen dat die weer langzaam omhoog kruipen. Dus het is altijd een korte termijn effect. En je ziet ook dat de, direct na de ramp was het boren. diepwaterboren was uh, verboden. En na anderhalf jaar heeft de Amerikaanse regering gezegd... Uh, ga je gang maar weer. En alle maatschappijen zijn daar weer driftig aan het boren. Uh, op locaties nog dieper dan uh, de Makunderspel. Ja. Bent u eigenlijk wel uh, na die tijd weer in dat gebied geweest? Al, bijvoorbeeld? Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, alles wat ik uh, weet is... Via interviews die ik met mensen heb gehad die daar wel geweest zijn, mm. of vanuit internet. Want hoe is het nu met dat gebied daar? Uh, nou, zeg maar, als ik wat getallen noem, en, en er zitten heel veel grote verschillen tussen... er zijn 1100 schildpadden zijn omgekomen. En dan zegt de milieugroepering, nee, het zijn er zes keer zoveel. Het zijn er 6500. Uh, twee, uh, aan vogels zegt men, er zijn 8000 vogels omgekomen. En dan zegt de milieugroepering, het zijn 82.000 vogels. Dus tien keer zoveel. Mm -hmm. En die getallen variëren heel erg. En uh, de eerste getallen komen van officiële bronnen, de overheid of BP. En die tweede getallen, dat zijn Gissingen. Ja. Dus een factor 10 of een factor 5 is, is nooit bewezen. Dat heeft men er gewoon aan toegevoegd. Ja. Op basis van ja, cijfers uit het verleden. Maar tegelijkertijd, zo'n BP heeft er natuurlijk ook belang bij om het een beetje zo laag mogelijk te houden. Ja. Van het valt wel mee. Uh, nou, in wezen zelfs uh, 82.000 vogels voor een ramp die. Uh, zo lang heeft geduurd, valt nog reuze mee. Dus zelfs al nemen we het hoogste getal, dan is het aantal vogels uh, vergelijken bij wat wij hier in de Waddenzee hebben meegemaakt, is, is nog relatief klein. Ja. Hebben de mensen daarin, die, ik herinner me die vissers bijvoorbeeld, hè, die, die, die daar hun broodwinning uh, ja, in, in, letterlijk in olie zagen opgaan, uh, hebben die daar nog veel last van? Van die olie gewoon uh, zeg maar, fysiek ook. Uh, nee, fysiek is eigenlijk, kun je zeggen, alle drijvende olie, alle zichtbare olie is eigenlijk weg. En er zijn nog een, een kleine duizend mensen bezig om de restanten van de olie op te ruimen... die nog hier en daar verspreid in hele kleine hoeveelheden voorkomt. Of op locaties die heel moeilijk bereikbaar zijn. Maar dat betekent dus dat ze er nog wel een tijdje eh, last van kunnen houden. Dat is, nou, dat is alleen in die locaties. De olie komt niet meer vrij. Dus het gebied is gewoon schoonverklaard. Uh, toeristen kunnen gewoon weer terugkomen. De visserij is gewoon weer open. Alle vissen zijn uh, uh, zonder olie en kunnen weer geconsumeerd worden. Dus in wezen is het probleem voor dit soort mensen is, uh, over. Alleen, wat nog altijd na is dat mensen die één keer gehoord hebben... dat ergens olie heeft gelegen... die willen ook een tijd daarna nog steeds niet die vis eten. Ja. Maar ook daar is BP weer heel driftig bezig om met reclame, om, om die uh, adverteren van die vis is goed... en uh, ga alsjeblieft reiten om de schade zoveel mogelijk te beperken. Ja. Dus eigenlijk de enige overlast die die mensen daar nog hebben... zijn uh, de, de advocaten die ze, die ze ja. voortdurend moeten ja. vertellen zo en zo zit het. Want die moeten die zaken voor hun gaan winnen. Ja, ja er zijn 350, of, uh, 350 advocaten bezig om alle getupeerden... om daar uh, rechtszaak voor te claimen. Uh, zij krijgen daar ongeveer 6 van, van wat uiteindelijk... Uh, uh, maar, maar er zijn gewoon hele gekke dingen. Mensen die gewoon helemaal uh, niet een zaak hebben. En er wordt door die advocaten dat gewoon geklimt. Het, het is een beetje een graai cultuur daar in Amerika. Ja. Uh, de advocaten die proberen klanten binnen te halen. Die gaan voor die klanten uh, geld proberen binnen te halen. Ja, want ze krijgen daar zelf 6% van. En uh, 350 advocaten, kunt u kunt je voorstellen wat voor rechtszaak dat wordt. Ja, um, nou blijkt dus dat de, de gevolgen voor een ramp op korte termijn, daar hebben we het over gehad, um, 6000 kilo met de kust ging het over. Maar wat betekent nou voor de langere termijn? Is daar al iets over te zeggen? Nee, daar is heel weinig over te zeggen. Om, om even met de ramp van de Exxon Valdez terug te gaan. Daar dacht men ook dat het uh, redelijk opgelost was. En toen waren de lange termijn effecten dat na vier jaar... dat de haringpopulatie het, uh, uh, nog 10% over was. En dat soort effecten, daar is men nu ook nog bang voor. Maar men heeft nog niet concrete gevolgen. Want bijvoorbeeld uh, de schilpadden... Uh, daar meet men nu weer in het broedseizoen... van hoeveel eieren gelegd worden. En daar ziet men eigenlijk geen verschil met uh, uh, voor de ramp... En er wordt nu uitgebreid onderzoek naar gedaan, neem ik aan... Hoe dat, hoe dat gaat met die gevolgen voor de lange termijn. Ja, mijn BP heeft daar ook een behoorlijk bedrag voor beschikbaar gesteld. 500 miljoen dollar. En dat is puur voor onderzoek van hoe de schade, hoe dat is... vooraf en na de ramp en hoe dat in de komende jaren voortzet. Begrijp ik dat dat ook in Nederland gebeurt, dat onderzoek? Een, een klein deel van het onderzoek hebben wij binnen kunnen halen. Het, het is een onderzoek wat eigenlijk besteed wordt... aan universiteiten rond de Golf van Mexico... En die hebben contact met ons gezocht om een drietal onderzoeken voor onze rekening te nemen. Ja, kijk aan. Dus we hebben er ook nog een beetje voordeel van hier. Uh, ja, maar dat geldt eigenlijk voor alle researchinstituten. Die 500 miljoen was nooit uitgegeven als deze ramp niet was gebeurd. Nee. Want dat is natuurlijk ook zoiets. Hè? Kijk, dat is dan gebeurd. Uh, hoe erg ook allemaal. Maar je hoopt ook dat we daar met z'n allen wat van leren. Uh, denkt u dat ook? Ja, er, er wordt enorm veel van geleerd. Als ik bijvoorbeeld even naar Nederland terugbreng. Dan zie je dus dat bijvoorbeeld staatstoezicht op de mijnen die in Nederland alle olieplatformen controleert, die heeft naar aanleiding van deze ramp de eisen ook allemaal wat aangetrokken. Die heeft ook wat strengere controles hebben ze laten uitvoeren om, om zeker te zijn dat zoiets nooit in Nederland kan plaatsvinden. Ja, maar goed, u zei in het begin ook, het is voor een deel ook gewoon uh, domme pech geweest. Nee, hier zijn fouten gemaakt. Ik bedoel dat een uh, maatschappij als Cameron voor 250 miljoen uh, afkoopt, mm. betekent gewoon dat zij daarmee schuld verklaren. Ja. En er zijn meerdere schuldigen in dat hele gebeuren. Want de vraag is natuurlijk, kan zo'n ramp morgen bij wijze Weer gebeuren, ja, de, dat kan. Ja, en waar ik dus het meest bang voor ben, dat het in het Arctisch gebied gebeurt. Daar is het dus uh, nog veel grotere gevolgen, omdat in, in de golf van Mexico uh, is, komt regelmatig olie vrij. Daar zit wat zoveel geboord, uh, daar komt zo vaak olie vrij, ook vanuit de bodem, op natuurlijke zuipeling, dat de, het milieu daar redelijk op ingesteld is. En uh, praat je over een gebied waar ijs ligt, waar nauwelijks scheepvaart komt, daar zijn helemaal geen bacteriën die die olie snel af kunnen breken. Zijn de overheden ook euh, banger geworden na deze ramp? Uh, nou, niet banger, maar men heeft wel degelijk gekeken... van wat, wat zijn, wat, wat, welke maatregelen kunnen we nog nemen. En bijvoorbeeld in Amerika heeft men dus de eisen voor het boren in diepe water... heeft men behoorlijk de, het eisenpakket uh, verzwaard. Dus men moet aan meer eisen voldoen... voordat men toestemming krijgt om te mogen boren. Ja. maar ja, Tegelijkertijd zei u ook, hè, en dat was ook zo... Obama die met grote woorden riep van... nou, de, gelijk, de boor stopt daar in de Golf van Mexico. Maar intussen wordt er al gewoon geboord. Ja. Maar dat, dat geldt eigenlijk ook voor die visserij. Hè? En daar heeft men op een gegeven moment gezegd... er mag niet gevist worden. Nou, dat betekent gewoon dat de visser die daar normaal zou vissen... geen inkomsten heeft. En dat wordt naar buiten gebracht als uh, in, uh, dramatisch. Maar dat is het in wezen niet. Want al die kosten worden vergoed door BP. Ja. Dus alle harde kosten die acceptabel zijn... worden gewoon vergoed door BP. Uh, er zijn honderdduizend claims ingediend op dit moment. Honderdduizend claims van partijen... die op een of andere manier schade geleden hebben. Yeah. Milieugroeperingen zijn niet tevreden. zijn zelfs woedend over hoe de ramp is aangepakt. Hoe kijkt u daar nou naar? Een beetje van een afstand. Is het nou goed aangepakt of niet? Nee, het is niet goed aangepakt. In die zin, ze hebben methoden toegepast... die wij in Nederland nooit zouden toepassen. Men heeft bijvoorbeeld olie in brand gestoken. Nou, daar weten we van dat die olie die in brand gestoken wordt... dat een deel van de olie niet verbrandt en naar de bodem zakt. We weten ook dat er hele zwarte rookpluimen uitkomen. En die zwarte rookpluimen, daarmee komt koolstof in het milieu, in de lucht... Nou, dat is uh, allesbehalve leuk. Uh, ze hebben ook uh, dispergeermiddelen toegepast. Nou, dispergeermiddel is... dan breng je eigenlijk nog een andere chemicalie op de olie... waardoor zowel de chemicalie als de olie in een waterklomp terechtkomt... en dan op den duur afgebroken wordt. Nou, dat zijn methoden die wij in Nederland voor uh, nooit zullen toepassen. Nee, Als je dit dan toch hoort, is het toch raar, hè? Want dan denk je van, ja, er zitten daar toch wel wat experts bij elkaar... en dan, uh, en dan wordt er zo aangeklungeld. Uh, ja, maar dat hebben we eerder gehad. Bij de Exxon Valdez was het precies hetzelfde. Daar heeft men ook enorm aangeklungeld en uh, men heeft daar achteraf heeft men daar voldoende potentieel aan middelen uh, opgezet. Maar dat gelde nog niet voor de Golf van Mexico. Daar uh, is men gewoon achtergebleven. Uh, mogen we hopen dan dat ze dus met deze ramp in het achterhoofd nu toch eindelijk wat geleerd hebben en als het, als het mocht, het ooit weer gebeuren, dat het dan wel goed aan wordt gepakt. Uh, u blijft het in ieder geval volgen allemaal. Dank voor nu voor de uitleg wie het koopt. Lector aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. En al 30 jaar deskundig op het gebied van olie- en chemicaliënbestrijdingen op het water. Ja, tot uw dienst. Het Radio-dagboek. Deze week met Marieke Jager. Uh, ik ben een singer-songwriter. We zijn een theatertour aan het voorbereiden. En de eerste try-out is komende donderdag in de Schouwburg in Kuik. En de regie uit handen geven dat is niet altijd makkelijk. Toch is het uh, zeker bij de show die nu op stapel staat wel prettig. Want Marieke en haar band gebruiken veel attributen. Zoals een speciale lamp die een vuurtoren nabootst midden in de zaal. Komt hij sneller? Nou, hij gaat niet sneller, maar hij, gaat wel, hij komt wel vaker langs. Ja. Dat is het dan. die kan je niet opvoeren. Zeg maar. nee, ik denk als die smaller is, krijg je dan wel meer het effect verkrijgt van een voorbij zoevende vuurtoren. Ja, want nu is, die, nou. nu is eigenlijk het hele podium toch verlicht. Ofzo. Nou, ja, is dit, het is, een het, dit is een, uh, het wils van een vuurtoren. We waren op schier van het weekend. Het gaat ook twee keer achter elkaar en dan twee seconden niks. Dan weer twee keer achter elkaar en dan weer acht seconden niks. En je ziet gewoon, weet je, ik was, dus, ik was zelf nog op koog de afgelopen dagen. Dus ik heb echt letterlijk gewoon in het pikkie donker gestaan. En voelde die vuurtoren voorbij komen. En nu staan we in een theaterzaal en dan proberen we dat na te boten. En dat lukt. Dat is heel leuk. Echt, echt zo leuk om te zien. Hoe kom jij op met je megaphone aan het begin? ja hè? Die heb je dan al bij je. En waar laat je die dan? Als je klaar bent? Ja. Goed punt. Uh. En er zitten lampjes in. Heb je die gezien? Oh ja, nee. is dat de vraag. Lampjes in de meek uh, Het mooie van Kim is dat zij snapt dat wij muzikanten zijn. En dat, dat wij niet uh, een karakter neerzetten, maar dat we een karakter zijn. En uh, ja, zij snapt gewoon dat we niet te ver daarin willen gaan. We willen niet acteren. En ik denk dat mensen ons juist daarin zo kennen en dat ook wel waarderen. Dat, dat wij gewoon heel erg uh, zijn wie we zijn op het podium. Uh, ja, anders. Ik zou heel erg door de mans vallen denk ik als ik uh, moest gaan acteren. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Dat, en dat, dat heeft Kim ook al heel snel door bij mij. <laughs> Heb ik ook tegen haar gezegd. Van, wat ik vooral het moeilijk vind is, uh, is, is dingen vertellen op podium. Ik hou vaak de dingen heel spontaan. En, uh, maar zij dwingt mij ook wel om tijdens repetities wel iets te vertellen. Dus dat, ja, dat vind ik heel moeilijk. En dan word ik heel eigenwijs, en ja, eigenwijs, maar eigenlijk heel onzeker. Want ik vind het heel moeilijk om uh, in het niets te praten en een verhaal te vertellen. En uh, dan zegt ze ook: ja, maar Vertel het maar tegen mij. En dan, ja, maar dat vind ik moeilijk, want straks zitten er helemaal mensen in de zaal en dan vind ik het veel makkelijker. Uh, nou, dus daar loop ik wel tegenaan. Ja. Maar hoe zit dat met het geluid dan? Demt dat niet die geluid af? Of als die er een roosje dat, dat we weet ik niet. Proberen. Proberen. Proberen. even proberen. Proberen, proberen. Tussen ermee. Het maakt niet uit wat ik van geluid zit. Nee? Ik zit er vooral. Als donker is, het donker zit. Hallo, leuk. ben ik nog te staan met lichtjes, met lichtjes. En die zonder lichtjes, zonder lichtjes, zonder lichtjes. Ik was als, als kind zeg maar, heel erg naar buiten. Heel open. Uh, en ook altijd op de voorgrond. Veel aandacht vragen, veel grappen maken. Dus in groepen altijd vooraan. Ik zie mezelf ook op foto's echt overal vooraan staan. Echt tot het irritante toe. Altijd grote glimlachen, verhalen en verhalen en stukjes opvoeren. En zingen voor mensen. Echt continu. En uh, nou ja, het ging naar de middelbare school. En toen klapte dat helemaal dicht. Dat was ook het moment waarop mijn moeder ook tegen mij zei van... Hey, je hele articulatie is weg. Weet je wel? Die, zei, die zei van je sprak als kind sprak je heel duidelijk. En dat verdween eigenlijk op de middelbare school ineens. is dus heel duidelijk, heel symbolisch eigenlijk voor hoe ik naar binnen kroop en onzeker werd. En dat is langzaamaan vanuit die puberteit weer een beetje aan het openen. En ik denk, want ik ben altijd wel een aandachtsliefhebber geweest... maar ik heb zelf, dat is mijn eigen theorie dan, dat, dat omdat ik niet zoveel op het podium sta, zeg maar... en letterlijk veel in de picture ben, zeg maar... Uh, is die hang naar aandacht in mijn normale Marieke leven, zeg maar... is, is, is iets minder geworden. Dus de mensen om me heen hebben daar iets minder last van... omdat ik nu mijn ei kwijt kan op het podium. En volgens mij werkt het zo. En ik denk dat is heel prettig. Eigenlijk. Zonder lichtjes. Het is hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde. Ja, dat maakt eigenlijk ook niet. Ik weet niet of het leuk is, Je dus We moeten het gewoon even doen. Zo. Ja, straks even ja. proberen in het donker. Marike Jager in haar Radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumens. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl/slash radiodagboek. Straks om half twee is een standpunt.nl. De stelling dan: het is terecht dat de schoonmakers actie voeren. Dat gaan we straks doen. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst nu Anthony Hamilton.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 Er kwam een vergadering voor in die studio, dat liedje is net opgenomen. Hoe zullen we het nou toch noemen, hoe zullen we het noemen? Nou ja, je zong de hele tijd op het eind, woe, woe, woe. laten we dat gewoon doen. Makkelijk voor iedereen, kunnen ze het onthouden. En zo ging het ook met Anthony Hamilton. Als gezegd, zometeen reel. Het is terecht dat de schoonmakers actie voeren, dat is onze stelling. En we zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst is hier nu Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS-journaal.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 En op het Twentekanaal in Eefde is afgelopen nacht... een hangende sluisdeur naar beneden gevallen. De scheepvaart bij het sluiscomplex is grotendeels gestremd. Er wordt alleen gevaren onder begeleiding van verkeersregelaars. Waardoor de sluisdeur los is geraakt, is nog onduidelijk. Dat waren de hoofdpunten. ANBB Verkeersinformatie. In de kustgebieden en vooral in Noord-Holland en Friesland... komen momenteel zeer zware windstoten voor. De A76 geleden richting Heerde was een tijd lang dicht na een aanrijding... Alle rijstroken zijn weer vrij. Tussen nut en knopen ten staat nog wel 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Misschien kunnen zich de vieze NS-stations van 2010 nog herinneren. Er was toen ook een cao-conflict in de schoonmaakbranche. Negen weken lang werd er gestaakt door de schoonmakers. En er werd toen een akkoord gesloten, maar de onderhandelingen voor een nieuwe cao... die zijn intussen alweer vastgelopen. Gisteren zijn de schoonmakers met nieuwe acties begonnen... die volgens de bonden mogelijk zullen uitmonden... in de grootste schoonmakersactie in de Nederlandse geschiedenis. Ze eisen een loonsverhoging nu van 5 en betere werkomstandigheden... De werkgevers noemen deze eisen onmogelijk en zeggen dat het inwilligen daarvan een kostenstijging van 12% tot gevolg heeft. Toch ligt de schuld bij de werkgevers, vindt Ron Meijer. Maar ja, die is dan ook van FNV-bondgenoten. Want, zegt hij, zij sluiten onmogelijke deals met opdrachtgevers. Die kiezen wat voor de goedkoopse prijs. En dat heeft geleid tot een schijnwereld. En in die schijnwereld eh, moeten schoonmakers ieder jaar... nog meer kantoren en nog meer treinstellen schoonmaken. En dat zijn onmogelijke afspraken. En eh, het is eigenlijk vergelijkbaar met het adagium in de financiële wereld. Eh, er wordt eigenlijk luxe verkocht. En dat gebeurt hier ook. Elk jaar nog meer schoonmaak voor minder geld. En dat kan niet. Dat zegt hij, hij is van FNV-bondgenoot. Hebben de schoonmakers alle reden om actie te voeren of moeten ze een toontje lager zingen? ga ga over praten met Erwin Wigbold, die is lid van de onderhandelingsdelegatie van ondernemersorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten, OSB. En is bovendien eigenaar van een schoonmaakbedrijf, Visserdijk Facilitair. Dag meneer Wichbold. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen in dit programma altijd met drie keuzes. Daar mag u maar kort antwoord op geven, namelijk ja of nee. En hier komen de keuzes. Schoonmakers moeten niet lullen, maar poetsen. Oneens. Dus nee, mijn personeel heeft niks te klagen. Uh, eens. We zullen straks even bellen met ze, hoor, of dat echt zo is. Schoonmaken is het meest ondankbare beroep dat er is. Oneens. Ook nee dus. Um, dan gaan we naar de stelling. En daarbij roep ik ook even de hulp van onze luisteraars in. Want uh, we willen graag dat u uh, eens of oneens zegt inderdaad op die stelling. Het is terecht dat de schoonmakers actie voeren. Als u daarmee eens bent of on mee oneens, sms dat dan naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, ook dat is een mogelijkheid. Doe dat dan met hekje standpunt. En meneer Wichtbond, nog even um, de stelling ook voor u, het is terecht dat de schoonmakers actie voeren. Nou, uh, wij vinden dat niet terecht. Nee, u zegt uh, oneens hè. Dat zou ja. een mooi boel worden als u wel zou zeggen eens, want dan zouden we het hier even snel oplossen in een half uurtje. <laughs> zou wel mooi zijn trouwens, maar uh, dat gaat niet gebeuren geloof ik. Leg eens uit waarom u het ermee oneens bent met die acties. Uh, nou, wij hebben eigenlijk uh, de vorige uh, uh, onderhandelingen, zoals u uh, ze al noemde, uh, hebben wij eigenlijk veel bereikt met alle sociale partners. Uh, een van de zaken die wij bereikt hebben, dat we samen ook met klanten een code verantwoord marktgedrag hebben ontwikkeld. Die is nu vijf maanden oud. Uh, en dat betekent dat uh, uh, daar waar uh, uh, Ron Meijer het net had over, de schijnwereld, dat wij druk bezig zijn om dat met elkaar goed te beïnvloeden. Wat houdt die code ja. precies in? Leg dat eens even uit, Ron. Want... Nou, die code houdt eigenlijk in hoe je als werkgever, werknemer en als klant uh, behoort te gedragen uh, bij het uh, uitbesteden van schoonmaakwerk. En een van de meest elementaire zaken die daarin staan, is dat, um, uh, dat zeg maar het gunnen van een schoonmaakopdracht alleen op basis van de laagste prijs um, uh, niet conform de code is. Dus um, uh, uh, zeg maar door de codecommissie wordt afgekeurd. En daar zijn ook al veel succes in gehaald. Er zijn een aantal grote opdrachtgevers die een aanbesteding hebben teruggetrokken... en opnieuw anders heen Daar kwamen dan bedrijven op af die zeiden van... nou, wij kunnen dat doen, ver onder de prijs misschien wel... Uh, maar die deden dat dan op een oneigenlijke manier of uh, buiten mensen uit? Of... Nou, een oneigenlijke manier. Kijk, wij zijn denk ik in de schoonmaakbranche niet uniek... maar de prijsspiraal die wordt natuurlijk wel redelijk beïnvloed... door de economische situatie. Um, en als je daar een antwoord op kunt vinden, dan zijn wij daar als ondernemers natuurlijk graag uh, bereid om daar onze medewerking aan te geven. Ja, maar goed, is een, dag heeft 24, zijn een 20, van de trekkers geweest. Een dag ja. heeft 24 uur. Uh, uh, mensen werken over het algemeen nou ja, een uur of acht, negen denk ik per dag. Uh, ja, je kan ook zeggen, van, nou, we zetten ze gewoon de hele dag aan het werk, bij wijze van lekker goedkoop. Nou, nee, nee, nee, nee. Maar dat is. kijk, om um, um, um, direct maar dat uh, zeg maar, um, um, idee weg te halen. Ik ken geen schoonmaakondernemer die belang, uh, die belang bij heeft dat, dat zijn mensen zich niet lekker voelen en dat die niet tevreden zijn. Ja, maar ik bedoel, kijk, u, uh, dat is de basis van ons werk. Ik heb, u, u bent misschien een bona fide uh, werkgever, maar ik, bedoel eigenlijk, ik wil even terug naar die code. Die code is er gekomen om te zorgen dus dat bedrijven, grote opdrachtgevers, niet met die bedrijven zoals ik ze net beschreef in zee gaan. Nou, niet, niet, niet helemaal. Ook, ook zeg maar wel bon, bona fide bedrijven. Uh, die hebben het, wij hebben natuurlijk een concurrerende markt. Dus dat betekent dat je... Uh, als je alleen op basis van de laagste prijs gunt... Ja, dan kan dat tot een negatief prijseffect leiden. En om daar zeg maar, een antwoord op te vinden... hebben we deze code ontwikkeld overigens samen met uh, meneer Meijer van het FNV. Ja, ja. En wat schetst onze verbazing dat hij eigenlijk... Zeg maar, vijf maanden nadat de code is uitgekomen... zegt van ja joh, luister... Uh, uh, het lijkt wel of die code er niet is. Nou ja, misschien vindt hij dat die code niet goed werkt... Nou ja, goed, maar daarvoor is die onderdeel van die codecommissie. En, en het gekke is, is dat er gewoon uh, zeg maar, uh, goede voorbeelden uh, inmiddels bekend zijn. Ik kan mij op, uh, op een onderhandelingsdag nog voorstellen... die zegt van nou, de R R Rijksuniversiteit Groningen gaat aanbesteden. Ja, dat is wat mij betreft een lakmoesproef. Nou, de Rijksuniversiteit Groningen heeft de aanbesteding teruggetrokken. En opnieuw, die gaat hem opnieuw in de markt zetten. Mm. En waarom doen zij dat dan op zo'n moment? Ja, dat is een goede vraag. Maar dat zou u mij niet moeten vragen. Ja, maar goed, dat heeft te maken met die code, zegt u. En, en ik vraag me dan af, wil zo'n zo zo universiteit, dat is een grote opdrachtgever... want daar valt een hele hoop schoon te maken. Die heeft al die biedingen gezien en die zegt dan toch uiteindelijk... van, nee, we gaan het opnieuw aanbesteden, want we, we, we vinden hier niet de juiste partner in. Nou, nee, die heeft niet eens die bieding gekregen. Die heeft in eerste instantie de aanbesteding, dus een Europese aanbesteding, in de markt gezet. En die is. Op, uh, door de codecommissie aangesproken... op het feit dat de, de aanbesteding niet voldeed... aan uh, de uitgangspunt van de code. En op grond daarvan hebben zij besloten... nou, wij vragen uh, niet de, de, de aanbiedingen uit... maar wij gaan de aanbesteding terugtrekken... en gaan die opnieuw weer inkleden. Ja. Waarbij we meer... Gunningscriteria aanleggen dan alleen maar de laagste prijs. Ja, want... En dat is wat wij met elkaar graag willen bereiken. En, en bij voorkeur schouder naar schouder met ook de sociale partners, de vakbonden. Ja. Nou ja, want, want we hoorden net die meneer van de vakbond dat zeggen. Hè. Hij zegt van ja, dit, de, in feite uh, ligt, de, ligt het probleem misschien nog inderdaad wel meer bij de opdrachtgevers. Want uh, er wordt in die in die onderhandelingen wordt dan gezegd, nou wij kunnen dat uh, plaatje wel invullen. En uiteindelijk komt het natuurlijk bij die schoonmakers terecht. Die moeten dat, dat werk allemaal gaan doen. Dus de, ja, belofte, dat... de belofte die u doet aan, aan de opdrachtgever, zeg maar. Ja, maar dat zou betekenen dat wij als ondernemingen of ondernemers geen eigen verantwoordelijkheid hebben. En ja, die, die ga ik uiteraard niet aan. Ik vind, wel, ik vind wel heel plezierig dat zij samen met ons op willen lopen... om ook onze opdrachtgevers te beïnvloeden dat schoolmaakwerk een vak is. Ja, ja. Even na die uh, uh, ruzie zeg maar in 2010. Hè, want uiteindelijk bent u er toen wel uitgekomen. was wel na negen weken staken. En ja, die schoonmakers die denken ook, nou dat had toen succes. Dus uh, we geven hem meer van Jetje in 2012... Nou, het belangrijkste succes wat die staking heeft opgeleverd, is een stuk bewustwording dat schoolmaak inderdaad een vak is wat we met elkaar moeten willen waarderen. Um, um, dat heeft in, op dat moment niet meer opgeleverd voor onze mensen. Direct. Het nee, heeft ja. niet meer geld opgeleverd. Nou ja, daarom komen ze nu misschien met die eis van 5%. Ja, dat kan. Want Ik u heb geen idee. U zegt als werkgever dat is echt uh, absurd. Ja, kijk, wat wij gedaan hebben is, zeg maar, in de geest van die samen ontwikkelen van die markt en samen schouder aan schouder oplopen, hebben wij, zijn wij heel open in de onderhandeling ingegaan en hebben gezegd van, nou, dit zijn onze mogelijkheden die wij zien. Die zijn overigens qua waarde, financiële waarde, het dubbele dan gemiddeld afgelopen half jaar in de CAO's is afgesproken. Want u biedt 3%, maar, he, geloof ik. Ja, ja. ja, het gemiddelde is ongeveer 1,5%. Um, ja, en, en, en uh, in die zin hebben we onze nek uitgestoken. En nou laten wij nou de belangrijkste thema's, uh, uh, uh, die geldkosten, benoemen. En daar een antwoord op vinden. Um, en uiteindelijk was dat dus niet genoeg. Waarbij de uh, uiteindelijke opmerking was van ja, we, je hebt toch onze ijzenbundel ontvangen. Nou, die ijzenbundel die leidt tot 12% kostenstijging. En uh, die vinden wij niet realistisch en absoluut niet, uh, ja, uh, uh, uh, absoluut niet, geen... geen, geen, geen uh, in om verder te praten met elkaar. Goed, zij, vragen, zij vragen 5%, u zegt wij bieden 3. Nou, ik zou zeggen, ga op 4 zitten en dan ben je eruit. Ja, zij vragen geen 5%, ze vragen 12%. Ja, dat, dat, zeg, dat, is, dat is de omrekening, zeg maar. Ja, zij, zij hebben 20 ijzer neergelegd in een ijzerbundel. die zult u ongetwijfeld gelezen hebben. Uh, en, die, en die leidt tot 20% kostenstijging. Ja. En u zegt dat kunnen wij gewoon. 12% niet sorry. Als, als dat doorgaat, dan gaan de bedrijven failliet? Sterker nog, ik bedoel, de, de, het aantal faillissementen in, in de schoolmaakbalans is afgelopen jaar is enorm veel hoger dan het jaar ervoor. Uh, trouwens, dus, we... en, en daarmee zeg maar, het, het, het uitvergroten dat schoonmaakbazen maar. Uh, uh, laat maar zeggen, schoonmaakbaas en boeven zijn die in de schijnwereld leven. Ja, weet ja. je, ik herken dat helemaal niet. Nee. Ik ben ondernemer, een regionale ondernemer... maar ik herken absoluut niet nee. die aantijging. Staken uw mensen eigenlijk ook of niet? Want u zei net nee. van, bij mij hebben ze niks nee. te klagen. Nee, nee. nee. nou oké, okay, dat is mooi. Uh, want nog even, want het, het spit zich altijd toe op die loonsverhoging... die dan gevraagd wordt en die geboden wordt. Maar er is meer aan de hand, want de mensen zeggen ook nu weer... van, er moeten betere werkomstandigheden komen. Ja... Ja, nou ja, betere werkomstandigheden, het is be de term beter, wat is dat? Nou ja, ik, ook vind die, dat wij, ik vind dat wij heel, heel veel bereikt hebben in onze afspraken. Wij hebben een arbo co dat is onderdeel van onze CO. Je uh, uh, kunt je voorstellen dat vroeger uh, glazenwazers waren die op een uh, 3x18 hoog stonden te beladderen. Uh, Daar hebben we allemaal met uh, werken uh, op hoogte hebben we prima maatregelen waarbij veel minder ongelukken zijn, veel minder arbeidsongeschiktheid. Dus ik vind dat we heel veel dingen doen. Ja, maar bijvoorbeeld, je krijgt bij de eerste twee dagen dat je ziek bent, krijg je niet betaald. Ja, dat is, dat is ook een mooie. Dat is ook een mooie uh, uitvergroting. Kijk, uh, dat klopt. Uh, dat is overigens al uh, iets wat, uh, wat, wat, uh, wat decennia uh, al zo is. Maar dat kent natuurlijk een samenhang. Wij hebben er ooit voor gekozen overigens in samenwerking met dezelfde vakbond. Om een hogere uitkering te doen. Maar wel twee wachtdagen. Dus wettelijk uh, is het mogelijk om 70% van het loon te betalen. Op het moment dat iemand ziek wordt. Wij betalen de eerste twee jaar gemiddeld 85%. Maar kennen wel twee wachtdagen. Hmm. Die worden dus eigenlijk niet van onze mensen afgenomen, maar alleen we hebben voor een ander systeem gekozen. Ja. En als je niet over die samenhang praat, dan lijkt het net alsof wij boeven zijn inderdaad. Ja, maar precies, dat is natuurlijk niet aan de orde. Maar, nou goed, daarvoor zitten we ook hier om die uh, dingen te weerleggen. Nog een kun... ander ding is, uh, bij die vorige onderhandelingen is afgesproken... dat beginnende schoonmakers dan laag werden ingeschaald... maar die zouden dan wel een opleiding krijgen... waardoor ze uh, op termijn dus meer zouden kunnen gaan verdienen. Uh, volgens Bondgenoten is daar helemaal niks van terechtgekomen van die opleidingen. Nou, ook dat is weer een, een term niks van terechtgekomen. Um, ik ben de eerste die toegeeft dat wij zeg maar, de doelstelling niet gehaald hebben. Um, maar dat was ook een enorm ambitieus plan waarbij wij gezegd hebben... iedereen die bij ons in de branche binnenstroomt... die gaat binnen een jaar opgeleid worden. Nou, uh, die ambitie zijn wij aangegaan. Um, en het blijkt door allerlei oorzaken uh, dat wij zeg maar, uh, dat niet halen. Maar wij zien het aandeel van instromende mensen die opgeleid worden... zien wij groeien. Maar um, daar, was, daar was geloof ik 50 miljoen euro voor gereserveerd. En de bond is nu bang dat u met die 3% die waarmee u komt, dat dat deels in die 50 miljoen zit. Dat nee, u die daarvoor nee, aanwendt. Nee nee nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Kijk, de financiering van opleidingen vindt plaats via een OO-fonds. En dat heeft niks te maken met uh, geld wat bedrijven achterhouden. De, uh, dat zit in de premie die wij afdragen. Die gaat naar een fonds wat samen met de vakbonden wordt beheerd. Dus het is echt uh, uh, een onjuiste uh, vlas, uh, zeg maar voorstelling van zaken... Uh, dat die 50 miljoen door werkgevers in de, nee, in de zaak worden Dus die gestopt. 3% die u biedt, zeg maar, dat is niet die 50 miljoen die nog ergens in een potje zit... en die u daar dan voor gaat gebruiken? Zeker niet. Zeker niet. Nee. Dus die opleidingen blijven gewoon staan? Dus mensen die een opleiding willen volgen, die, dat, die ja. kunnen dat gewoon doen? Ja. Heel graag. De blokkade, vaak is dat met name Wij werken natuurlijk in de branche van mensen ook wel part-time werken. Redelijk veel part-time werken. En we hebben best als bedrijven moeite om mensen te motiveren... om dan een opleiding te volgen. En daar zit best een gedeelte van de uitdaging. En dat betekent dat je... dat in onze ambitie die we toen hebben uitgesproken... dat wij ons daar wat in vergist hebben. Naar de motivatie van mensen. Maar daar moet je ook aan werken. Daar moet je ook als bedrijf je klaar gaan maken. En dan moet je meer aan de slag gaan, laat maar zeggen. Meneer Wigbold, de vraag is natuurlijk, hoe komen jullie hieruit? Want uh, uh, nou ja, vorige keer, negen weken gestaakt. Ik we, we ja. heb toen ook eens een keer een standpunt erover gedaan en het viel mij op dat het publiek uh, toch erg aan de kant van de schoonmakers stond. Ja. Ondanks die, die ellende die ze er soms van hadden. Ja, ik, en dat begrijp ik ook. Ik, uh, uh, ik, ik, ik, ik vind ook dat, uh, uh, dat iedereen heel gek moet zijn met, met de schoonmakers in Nederland in algemene zin. En nog liever met mijn schoonmakers, dat, dat, dat, dat vind ik ook heel goed. Alleen, wat wij wel proberen te doen is het realisme te vinden in deze discussie. En uh, uh, als je het dubbele biedt van de gemiddelde CEO's van het afgelopen jaar... Uh, uh, van het afgelopen half jaar, uh -huh. en je vraagt 12% kostenstijging in deze tijd... vinden wij dat niet realistisch en dus ook niet aanvaardbaar. Duidelijk. Dat is uw punt. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. En u blijft meeluisteren, dan kom ik straks graag bij u terug... om die reacties uh, eventjes door te nemen. Uh, de stelling dus, het is terecht dat de schoonmakers voeren. er is nu door bijna 1200 mensen op gestemd. 72% is het eens, 28% is het oneens. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg hem maar, meneer. Ja, ik eh, spreek met Koppert. Uh, ik, heb, uh, ik, ben het, uh, ik, ik vind gewoon dat die schoonmakers uh, dat die beter betaald moeten worden. Het is niet voor niks dat er zoveel uh, problemen zijn. Uh, dan krijg ik krijg nu sterk de indruk alsof de mond alles aan elkaar ligt. Nou, dat is ook niet waar. En bovendien, wat ik begrepen van die schoonmakers nog zelf gehoord heb... dat ze zeiden als ze bijvoorbeeld twee treinen moesten schoonmaken... houden bij de NS. Twee treinen moesten ze er vier schoonmaken voor dezelfde tijd. Nou, ja. als dat zo is, dan moet er meer betaald worden. Duidelijk. Dank u wel. TNL, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Natasja Adema. Ik heb in mijn studententijd gewerkt in een ziekenhuis hier in de omgeving. Ik kan u vertellen dat er niets veranderd is... Um, ...zeg maar sinds de jaren negentig. De opleidingen daar werd toen ook over gesproken. Ik moet u zeggen, wij werkten zonder handschoenen op operatiekamers. We moesten twintig kantoren schoonmaken en het ging maar door. Er is niets veranderd. Ik vind dat schoonmakers erg slecht behandeld worden, ook door het personeel. En de mensen die daar bezig zijn met de onderhandelingen... ...moeten maar zorgen dat het nu beter is. Er zijn te weinig mensen die staken. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met de heer Van der Meer uit Hoofddorp. Ik ben het uh, absoluut eens met de stelling. Er kan gewoon gestaakt worden wat mij betreft. Uh, ik vind de eisen van de schoonmaak vind ik absoluut redelijk. Die twee wachtdagen die moet ik, die moeten gewoon weg. Dat, dat, dat zijn gewoon absolute dwangmaatregelen. Die salarisverbetering die moet er gewoon doorkomen. Er moet gewoon uh, meer respect voor deze mensen komen. Die scholing die moet ook beter geregeld gaan worden. Mm. Dat is mijn mening. Dank u wel, Stamper.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ik ben Aars van Waren. Maar ja, ik ben oneens met de stelling. Ja, oh, Horis, dus iedereen uh, krijgt laag inkomen. Dat, dat is nou iemand dit jaar. Iedereen wordt gewoon zwaarder belast. Dus iedereen uh, moet gewoon harder werken voor harde zenden. Dus ook voor de schoonmakers die toch al uh, vaak onderin uh, de piramide zitten hè, qua uh, betaling en zo. Iedereen krijgt het moeilijk dit jaar. Zelfs die kunst- en cultuurmensen die hebben ook al lopen staken. Nou, dat hebben ze ook niet gewoon. Die schoonmakers kunnen beter gewoon die dag gewoon aan het werk gaan. En dan langer maar gaan staken. Dat heeft helemaal geen nut. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Mijn nou, budget van den Broek, het Zetfe. Nou, Brigitte. Nou, ik ben er helemaal mee eens. Ik uh, werk ook in de schoonmaakbranche al jaren. Uh, onze lonen zijn al jaren heel laag. Dus dan krijg je natuurlijk dat je vaak zegt, ja, het is de verkeerde periode. Ik werk 31 uur in de week. Ik kom met een NATO-salarisje van 1000 euro waaruit alles zal moet zien te doen... Dus terwijl je heel veel uren werkt in de week, kom je toch in die armoedegroep te zetten van ja. duizend of minder. Maar de, we hebben net die meneer gehoord, hè? Die, zei van, die had dan een verhaal gehoord van de schoonmaker... die dus eerder gewoon twee treinen moest schoonmaken van de NS en nu ineens ja. vier. Want dat is wat de bond zegt, hè? De, de, ja. de werkgevers die, die, die, die, die proberen natuurlijk opdrachten binnen te krijgen. Nou, dan komt de NS die zegt, ja, wij moeten ook bezuinigen. Dus kunnen jullie met dezelfde mensen nu uh, vier treinen doen? Ja, dat zie je heel vaak, want uh, daar heb je dan ook... Uh, ja, de mensen gaan allemaal bedrijven ook gaan kijken van waar kunnen we op bezuinigen. Nou, het is meestal de schoonmaak wat de eerste klappen vangt. Dus dat zie je dan vaak als hoe, hoe goedkoper de bedrijven de schoonmaak willen. Mm. Ja, dan zetten werkgeveren ook een beetje aan vast. Kijk, als dus je, jij, merkt, dan... jij merkt dat in de praktijk ook, dat, dat je, dat je uh, meer moet doen voor je geld eigenlijk nog? Uh, dat kom je wel eens tegen, ja. Hmm. Ik heb nu ook bij één uh, bedrijf, of bij één pand, dan, uh, dan moet ik tijd inleveren. Ja, nou, dan snap ze ook wel dat er minder werk gedaan moet worden. Dus wat er wordt op de wat wel, wat niet. Maar als de bedrijven gewoon de schoonmaak wat meer waarderen... en ook dat we een inkomen hebben waar je ook van kunt leven... dan is de werkgever ons ook meer bereid om uh, ons ook een beter salaris uit te betalen. tot ja. zijn toch echt de opdrachtgevers die dat, handje, ja. die Gij, dat in het handje hebben. Ga je ook eens uh, actie voeren? Nee, hier in mijn regio wordt er niks gedaan, eigenlijk. Dus, uh, maar wat dat betreft, ja... Maar komt... er komt toch een landelijke dag, dacht ik, donderdag of zo? Dan, uh... Oh, dat zou kunnen, ja. ja. Maar het is ook wel, ja, we zitten nu in een crisisperiode. Dat is ook wel. Maar, maar wij zijn al, al sinds jaar aan dag helemaal onderaan de ladder. Ja, ja. duidelijk. Dankjewel voor het bellen en sterkte met alles. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag? Ja. Oké, okay, ehm... Um... Want ik ben wel eens met de stelling, want als ik zie hoe mensen daarmee op school tegen de schoonmakers aankijken, dan vind ik dat echt uh, onbeschoft. Hoe is dat dan? Want nou, als ze dan uh, bijvoorbeeld zien dat er wordt schoongemaakt, dan gooi je nog even net wat extra op de grond. En dan vraag ik me af, als het op meer plek is, vind ik dat als ze dan hier betaald worden, worden ze misschien wat netter behandeld. Ja, maar misschien kan je... Uh, zit jij zelf op die school? Ja. Z zeg, je maar, daar, zeg je daar dan ook wat van tegen zulke gasten? Want ja, dat zijn, die maar... zijn toch ook niet normaal? Natuurlijk uh, zeggen ze daar raad van, we hebben pauze wachten en alles, maar ik heb ook gehoord dat het echt niet bij ons op school de enige. Het is gewoon in het algemeen dat gewoon, ik hm. denk de schoonmakers, ach het zijn nog mensen la, lager opgeleid dan wij doen. Ik doe ateneum, dus ze zijn toch laag opgeleid, dus ja. kunnen we zo behandelen. Jij pleit voor meer respect sowieso voor de schoonmakers. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedendag, Peter Elfring. Vult u aan de appelgroep uit onze zaal. Dag. Hallo, ik heb een interne allemaal beluisterd op de radio. En ik denk dat het probleem wat hier besproken wordt. een veel groter maatschappelijk probleem is. Wij hebben in de afbouw hetzelfde probleem. Wij willen onze jongens wel meer betalen. Alleen de, de, de, de economie, de recessie, geeft daar gewoon simpelweg niet de ruimte toe. Als ik uh, zie van, als wij onze mensen eruit doen. Uh, en vervolgens gaan ze naar het UWV heen. En vervolgens heeft UWV het beleid van uh, mensen uit de kaderbak houden. Ja. Wij doen onze mensen eruit. Uh, de, de jongens uh, beginnen voor zichzelf. Want we willen geen zzp'er worden met boven een aantal maanden uitkering. De zoek wordt dan nog dunner. Dus dat betekent dat ik vervolgens nog weer mensen moet ontslaan. Ik denk dat, wij, dat de politiek nu aan zet is... om is het maatschappelijk verantwoord uh, politiek beleid aan de beurt is. Want ik denk dat het begin van het einde in zicht is... Ja. dat het MKB binnen Nederland hele grote problemen gaan krijgen als dit zo doorgaat. Ja. U, u, u kunt dus, laten we zeggen, u kunt, u de werkgever gehoord... in de schoonmaakbranche, u zit meer op zijn lijn. Ik, ja, ik... Duidelijk. Uh, ja, ja dank, ik, uh, ja. dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met mevrouw Scheper in Appingerdam. Ik ben het eens met de stelling. Deze mensen worden gewoon uitgebuit. En het feit dat zij een reële loonsverhoging vragen... dat resulteert in het feit dat mensen die niet we, uh, schoonmaakwerk zelf doen... ook allemaal in percentages omhoog gaan. En daarom kom je op 12 procent. Ja. Dan kan iemand die dus al drie keer per jaar op vakantie gaat... die krijgt nog meer vakantiegeld enzovoort... dat hele procentuele gedoe... Dat rukt ons hele inkomensgebouw uit elkaar. Maar kijk, het moet wel ergens vandaan komen natuurlijk. Ik kan maar, als je een bedrijf hebt, in dit geval een schoonmaakbedrijf... en je hebt mensen in dienst, ja, dan kun je wel zeggen... nou ja, jongens, ik geef jullie elke maand weer een paar honderd euro bij. Maar het moet, het, je moet het wel verdienen natuurlijk als zijn. Ja, zeker. Nou ja, die aanbesteding, daar kun je dus die vraagtekens bij zetten. Want we hebben heel lang ook koppelbazen gehad en toen is dat verboden. En tegenwoordig heb je weer allerlei bedrijven die daar weer geld tussen weghalen. Ja. En dat gebeurt in de schoonmaakbranche maar, ook. Maar u zegt uh, de grondbasishouding eigenlijk moet zijn van... Uh, die schoonmakers moeten meer kunnen verdienen. Stand.nl, goedemiddag, u bent de laatste. Ja, goedemiddag, met mevrouw van den Bergen. Hallo. Hallo. Ja, ik ben het eens met de Stelling. Want ik vind dus dat schoonmakers. Nou, die moeten het allerergste werk doen wat er maar uh, te werken valt. Ja. Eh, bijvoorbeeld, uh, ik heb eens op Schiphol gezien. Een uh, arrogant echtpaar. Die liet hun hond midden in de, in de aankomsthal een grote hoop doen. En gelijk kwam er een, iemand om het op te ruimen. Nou, ze keurden hem al geen blik waardig. Mm. En dat gaat altijd zo. Je moet maar ja. eens kijken naar de. Uh, bij de festivals, wat een rommel of het daar is. Ja. En dan wordt er niet gevraagd van, het is slecht weer of zo. Ze moeten opruimen. Ja. U, u, staat, u staat kortom aan de kant van de schoonmakers. Dank u wel voor het ja. bellen, mevrouw. Want we gaan snel terug naar Erwin okay. Wigbold. Wich, die is uh, zelf uh, werkgever in de schoonmaakbranche, uh, Lid van de onderhandelingsdelegatie als het gaat over die COO-onderhandelingen. Meneer Wigbold, u hebt geluisterd. Wat, wat vindt u van de reacties? Ja, één ik, ik, reactie uh, met name over respect. Die wil ik heel graag onderschrijven. Uh, ik vind dat wij in Nederland respectvol uh, op moeten gaan met iedereen die, uh, die werkt. En dus ook met mensen die schoonmaakwerk doen. En. Uh, ja, dat, dat is ook een van de redenen waarom wij zeg maar, opleiden uh, van mensen. En uh, inclusief zeg maar, mensen die in het kader van hun integratie. Nederlandse taal moeten leren. Uh, hoog op de agenda hebben gezet. Ja. Even, even uh, die onderschrijf ik. Uh, wa wat ik wat lastiger vind aan de andere kant is. Uh, van ja, uiteraard, uh, uh, geld en salaris en, en lonen. Uh, dat, dat leidt altijd tot discussies. Maar. Um, de, zeg maar, de inkomens in de, in de schoonmaak zijn uh, zeg maar, vanaf 120% van het minimumloon. Uh, daar zit nog een hele wereld tussen. Die hebben, dat hebben wij ook onderzocht. Dat dat zeg maar, uh, bij de beveiliging, bij de catering, bij de, bij de horeca, bij de thuisslag allemaal in vergelijkbare mm -hmm. verhoudingen zitten. Wij doen een loonbod van 3%. Uh, um, en dat betekent dat wij uh, zeg maar, hoger zitten dan de inflatie. Uh, in die zin doen wij wat wij maximaal kunnen. En daarom vinden wij de houding 12% vragen niet ja. realistisch. De, de, u zit wel met de beeldvorming, want uh, dat worden we ja. nu ook Dit zijn natuurlijk ja. een aantal geselecteerde telefoontjes. Ik druk maar wat op de knoppen. En, uh, nou ja, u, ja, het het, het merendeel staat toch aan de kant van de schoonmakers. En, ja. en daar, daar komt u wel mee als, als werkgevers. Ja. Van, Het is een branche waar mensen uitgebuit worden, uitgeknepen worden. Uh, nou ja, uitgebuit, uitgeknepen, nee, dat, dat onderschrijf dat, ik dat, niet. Dat, dat herken nee, ik ook overigens niet. Nee, maar dat beeld staat... Precies, het beeld dat het beeld uh, bestaat, ja, dat blijkt. Dat zijn ook de feiten die ik langs wil komen. Uh, en dat is ook iets waar ik uh, in mijn ruim 20 jaar in deze branche... absoluut altijd mee bezig ben. En ik, heb, ik herken het beeld wel. Ik ben als 15-jarige jongen begonnen... om het postkantoor in Hengelo schoon te maken, elke vrijdagavond. Dus ik herken dit beeld wel. Hmm. Alleen dat los je niet op door onrealistische eisen te stellen en um, um, de, de positie uit te vergroten. Dat los je wel op door schouder naar schouder als sociale partners, vakbonden, werkgevers, samen naar goede oplossingen te kijken. Ja, en ik, het conflictmodel ik, daarin is, uh, is, uh, is, is denk ik geen realistische. Ik, ik, ik vertaal dit maar even: dat u zegt van we moeten toch blijven praten. Dus misschien moet u dan uh, uh, ja, misschien even de wijste zijn en toch maar weer eens even dan, uh, die mensen bellen van FNV-bondgenoten. Uh, als dat niet gebeurt, dan uh, hebben wij denk ik de komende tijd weer te maken met, uh, met acties. Ik dank u voor uw bijdrage draag aan Stam.nl. Erwin Wichbold, werkgever in de schoonmaakbranche. Kijk even naar de tussenstand op onze site. Het is terecht dat de schoonmakers actie voeren. Bijna 1300 mensen gestemd. 72% zegt EENS. De rest dus oneens. Ik ga naar de andere kant van de tafel, ja. Elsbeth. Ja, FNV Bondgenoten zit bij onze tafel. Dus uh, dan uh, Zij, zijn ze makkelijk bereikbaar. Ron Meijer samen met een schoonmaker, Kapi Lijverok. Die komt vertellen waarom die uh, aan het staken is. Verder Toon Gerbrand, directeur van AZ. Uh, turbulente tijd achter de rug natuurlijk bij AZ. En uh, we blikken ook met hem terug op uh, de DSB-affaire. En Ivan Wolvers gaat met ons praten over waarom het ons niet lukt... om ons aan onze goede voornemens te houden. Dat allemaal zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag.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 En hem leuker te maken. Vanavond de gast, modeontwerper OJ Lucink. Hij verkoopt exclusieve maatpakken aan Society Minnend Nederland. Twee dingen. Vanavond tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven. Of zomaar een toespraakje op een bruiloft